Volgens het Britse Hoge Rechtshof is hem daarmee groot leed aangedaan en heeft hij recht op een substantieel bedrag. Zijn advocaat noemt de huisbaas het jongste slachtoffer van de heksenjacht door bladen als The Sun en The Daily Mirror. Inmiddels heeft een Nederlandse ingenieur de moord op Joanna Yeats bekend. Hij woonde naast het slachtoffer. In oktober moet hij voor de rechtbank verschijnen. Dan het weer veel bewolking met in het noorden kans op wat regen, in het zuiden ook zon. Temperatuur 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Dit was het NOS. Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. tussen knopend in Nes en in Brugge, 4 kilometer. Er staat daar een auto met pech, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam, 2 kilometer voor knopend Zaandam door de aanrijding. Op de A10 de ring van Amsterdam, 4 kilometer tussen de Afrit-Einmuiden en knopend Koemplein, En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer.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 Come forward. Play Everyone is a teardrop. En daarvoor horen jullie uh, Maroon 5 met uh, Christina Aguilera. Met het nummer Move Like Jagger. Dan is er eigenlijk, vind ik, wel weer even tijd voor het volgende overzichtje. En daarmee is het vanaf nummer 19 tot nummer 10. Op nummer 19, Maroon 5 featuring. Ben ik weer even uit? Sorry. <laughs> Maroon 5 featuring Christina Aguilera met Move Like Jagger. Op nummer 18, Coldplay Every Teardrop is a Waterfall. Op nummertje 17 staat David Gadda en T.R. Cruz met Little Bad Girl. Op nummertje 15 Marvin Priest, Own This Club. Op nummertje 15 Pits Belly, The Pot Bellies and From The Music. Nicki Minaj met Super Bass. die staat op nummertje 14. Op nummertje 13 staat Stan Walker met Loud. Adele, Rolling in the Deep. Bij ons is hij ondertussen al eigenlijk verder gezakt. Maar ik vind het al nog steeds een leuke plaats voor in Australië. Op nummer 12. Jetlag en futuring Natasha Battlefield. Een simpel plan. Op nummer 11. En op nummer 10. Pint Murray. En Love is a Winner. Dan gaan wij nu luisteren naar Marvin Priest met Own This Club. You're looking so fit Lock bones to tones We're getting it on Let's rock this bitch Your friend don't split It's your night, it's alright You're never gonna get it If you don't get with it tonight, yeah Tonight You know you wanna dance But you're freaking out Chance it's alright, yeah It's alright, yeah, yeah With your hands if you got this oh. Shake it up if you want this oh. Make it pop if you got oh. this yeah. Your natural flow's so smooth Your waist, you know the right place It's alright, it's alright You're never gonna get it if you don't get with it Tonight, yeah, tonight You know you wanna dance, but you're freaking at the chance It's alright, yeah, it's alright, it's alright, it's alright Number Dan Walker met lauw. Waar ik ook is vaak van heb, dat is dat mensen zeggen dat er in de bioscoop ook wel eens het geluid een beetje te hard staat. Maar, of toch algemeen moet het gewoon goed afgestemd zijn. Anders is het niet leuk om een beetje slechthorend weer uit een bioscoop te komen. Maar daarover gesproken gaan wij toch maar eventjes naar een top 10 toe daarvan. Op nummer 10 staat Blitz, een thriller met Jason Stratham, David Morrissey en Luke Evans. Op nummertje 9 staat een Nederlandse avonturenfilm Penny's Shadow met Lisa Sips, Le Levi van Kempen en Valerie Pos. Op nummertje 8, The Hangover Part 2, een comedy uit Amerika met Zack... Even goed kijken, want ik zie het ook niet helemaal af en toe. De scherpjes zijn wat donkerder hier ook, merk ik maar. Met Zack California, Ge met een G zelfs, California. Neck uh, Liam Neeson en uh, Jamie Chung Op nummer 7 Pirates of the Bear Caribbean The Stronger Tides een, een actiefilm uit Amerika Met natuurlijk Johnny Depp Panhandleby Cruz En Ian McShane Op nummer 6 Kung Fu Panda Een animatiefilm <laughs> Geschikt natuurlijk voor de hele familie Uit Amerika van, met, En met de stemmen van Angelina Jolie Seth Rogen En Jack Black Op nummer 5 Bridesmaid, een komedie uit Amerika met uh, Kirsten Welch, Jerry Cruz en Jessica St. Clair. Op nummertje 4 uh, treffen we aan Bad Teacher. Een komedie uit Amerika ook weer met Cameron Diaz, Luke Bridge en Jason Segel. Dan gaan we naar nummertje 3. Ik uh, geloof dat het de derde of de vierde film alweer is van The Transformers met The Dark of the Moon. Een actiefilm, ook weer animatie natuurlijk heel veel aan verbonden met Shea, LaBeouf, Joyce de Hamel en Rosie... ...Huntington... ...Huntington Whiteley. Dan gaan we naar een nummertje 2... ...ook wel een van mijn favorieten... ...dat is Cars 2... ...met een uit Amerika... ...met de stemmen van Owen Wilson... ...John Ratzinger en Bonnie Hunt. Dan gaan we naar ook weer... ...net als met de DVD-versie... ...dat Harry Potter met de Deli holos ...part 2 nu eigenlijk op 1 staat... En nou ja, de speler is ook straks al opgenoemd. Ondertussen gaan wij weer verder met een nummertje 12, En dat is Adele met Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Baby Van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFF. 20 jaar. ZFF. Take a take of them all um. Maar toch wel eventjes een beetje een triest nummertje vind ik, als ik het eerlijk mag zijn van Christina met Jar of Hearts gaan we toch nog eventjes wel over naar uh, trieste weersomstandigheden die wij toch eigenlijk wel een beetje hier in Zandvoort hebben, want ik had hoop op een zonnetje, ja, toch moet ik zeggen, ik heb vakantie, en als je vakantie hebt zou je graag van een zonnetje wil gaan genieten, maar dat houdt helaas op, uh, het is verwachting voor vanavond uh, zou inhouden dat het toch wel blijft, maar toch wel droog een noordwestelijke wind uh, waait meest matig met een temperatuurtje En ja, die daalt geleidelijk aan naar 13 graden. Morgen hebben we weer een koele dag en een vrij veel bewolking. Maar het blijft gelukkig droog. Matig aan de zee, krachtig noordwestelijke wind voert de koele lucht aan. Uh, waarin de temperatuur blijft steken op hoogstens 16 à 17 graden. Zaterdagnacht en zondagnacht blijft het ook weer bewolkt. Het blijft droog en ja, een beetje krachtig wind neemt toe, toe en de temperatuur 11, 12 graden. Gezien wij uh, nu langzamerhand tegen het einde eigenlijk wel weer aan aanlopen, ga ik uh, nu eigenlijk eventjes in plaats van uh, de uh, laatste 10, ga ik de uh, 5 doen. En dat is uh, vanaf nummer 10 tot met nummertje 6. Op nummertje 10 hebben wij Piet Murray staan met Always a Winner. Op nummer 9 Lady Gaga met Edge of the Glory. Dan gaan we weer door naar dus op nummer 8 Kate Perry, Jar of Hearts. Jessie J met uh, Nobody's Perfect. Op nummer 7 dan gaan we over naar een tip. Dat is ook weer een hoogste tipnotering uh, vanuit de uh, Take 4, die Australische hitlijst. Wolfgang Garden met uh, Futuring, William met uh, Forever. En op nummer 6 staat Aldel met Somebody Like You. Maar wij gaan nu luisteren naar Jessie J Nobody's Perfect. When I'm nervous, I have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 I crossed that line yeah. I should have kept it Jason Durello. Don't Wanna Go Home. We zijn eigenlijk al bijna... tegen het einde van het uh, programma. Dus dan gaan we nog maar eventjes... voor de zekerheid... Uh, de laatste vijf nummertjes noemen. En daarmee gaan we beginnen voor... een uh, achtergrondje erbij. Dat vind ik wel erg gezellig. Jason Durello op nummer 5 met Don't Wanna Go Home. Op nummertje 4 staat Pibble, Futuring Neo... Averjack en Maya Nair. Give me everything... Op nummertje 3 vinden we Bruno Mars met Marry En op nummertje 2 in de Party Rock Anthem. En op nummertje 1 is geëindigd Kate Perry, Last Friday Night GTIF. En dan gaan wij nu naar Bruno Mars.